9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De kans is groot dat het Pakistaanse meisje Malala... voorgoed in Groot-Brittannië blijft wonen. Haar vader heeft een diplomatieke functie gekregen in Birmingham... waar Malala herstelt in een ziekenhuis. Het meisje van 15 werd oktober vorig jaar... door de Taliban in Pakistan door haar hoofd geschoten... toen ze op weg was naar school. De schutters hadden het op haar gemunt... omdat ze zich inzet voor onderwijs voor meisjes omdat de vader van Malala nu een contract voor drie jaar heeft gekregen... is het vrijwel zeker dat hij en zijn gezin in Groot-Brittannië kunnen blijven wonen. In Syrië wordt een Amerikaanse journalist vermist die zes weken geleden werd ontvoerd door gewapende mannen. De familie heeft de ontvoering vandaag pas bekendgemaakt bij het begin van een publiciteitscampagne om hem weer thuis te krijgen. James Foley, die 39 is, werd op 22 november in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië ontvoerd. Hij was op weg naar de grens met Turkije toen gewapende mannen hem uit zijn auto haalden. In april 2011 werd Folie samen met twee anderen ook al eens ontvoerd, in Libië. Een fotograaf uit Zuid-Afrika werd toen door de ontvoerders doodgeschoten. Folie en de ander werden na zes weken vrijgelaten. In IJsselstein, in de provincie Utrecht, is vanmiddag in een woning een meisje van 16 doodgestoken. De politie heeft een vrouw van 42 aangehouden. De politie wil niet zeggen wat de relatie is tussen het meisje en de vrouw. Ook over de toedracht of het gebruikte wapen is niets bekendgemaakt. En wie de melding deed, zegt de politie evenmin. Nederlanders maken steeds meer gebruik van de OV-chipkaart. In 2012 zijn bijna 1,8 miljard transacties verwerkt. Dat is een stijging van bijna 37 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat meldt TransLink System, het bedrijf achter de OV-chipkaart. Wekelijks worden gemiddeld 2,8 miljoen kaarten gebruikt. Het weer? Vanavond vanuit het westen regen, vannacht weer droger, morgen bewolkt met zo nu en dan regen, en dan wordt het een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie, geen files, wel een bericht van de spoorwegen... want tussen Den Bosch en Bokstol rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Tja, de financiële vooruitzichten, dat wordt weer flink inleveren. Jazeker, want als je bij Dixons je oude notebook inlevert... krijg je 100 euro voordeel op je nieuwe... Dus ook op de HP Pavilions Sleekbook 15B006ED met Intel Core i5-processor. De nieuwe Dixons. Jouw wereld.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 Het is Radio 1. BNN today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Goedenavond. Het is een uh... in Ja. Een ijzige winter in Hamburg. Sylvie en Rafa van der Vaart gaan scheiden. Die 103 voudige International en de fernzijn prinsessin die houden er na vijf, 6,5 jaar huwelijk mee op. Rianne Meijer, showbizdeskundige -des van de site GlamourA.ma. Goedenavond. Je de, uh, microfoon moet nog even aan. Ja, volgens mij is hij nu aan. Hi. Hoi. Hi. En Tim de Wit, correspondent voor onder andere de NOS. Jij bent bij ons vanuit Berlijn. avond daar. Ja, avond. Ja, hi, hallo. Ja, jongens, dit is natuurlijk tot nu toe, maar dat is niet zo moeilijk... het showbizmoment van het jaar. Blijft het dat ook wel eventjes, denk je, Rianne? Ik denk het wel, totdat zij een uitgebreidere verklaring hebben gegeven. Allebei zal het nog wel even doorgaan ja, in de ja. media. Maar ook, wie er ook de komende weken gaat scheiden, hier kom je niet meer overheen, toch Tim? Nee, nee, Dat lijkt me wel heel lastig, ja. ja. Nee, ja ze, ze, ze zijn natuurlijk echt de backhams van, van, van Duitsland ja. en ook wel van Nederland. Zo'n grote showbistel eh, verdient wel even de aandacht, denk ik, zo'n scheiding. Zeker. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En dan vooral over um, wat die twee voor elkaar hebben betekend. Het merk Rafael, het merk Sylvie. Hoe hebben ze elkaar een beetje op de bok getild en hem weer af laten vallen? Daar hebben we het over. En dan nog een, een andere Tim hier in de studio. Onze Tim Hofman, onze... Internetman natuurlijk. Waar hebben we het zo meteen over, Tim? Wij gaan het hebben over een, uh, een app voor taxichauffeurs. Klinkt nog heel uh, random, komt dadelijk goed. Leuk verhaal. <laughs> leuk verhaal. En, het, het zou zomaar voor ons die naar feestjes gaan heel handig kunnen ja, zijn, Ja, voor toch? iedereen uh, die van bier drinken houdt of een feestje leuk vindt, dit wordt hem, jongens. Oké. Okay. Dat zo meteen. Eerst een verhaal uit Israël. Israëlische tieners die kunnen tegenwoordig iets terugdoen voor hun land. En wel van achter hun computers. Het Israel National Cyber Bureau gaat tieners tussen de 16 en de 18 jaar leren hoe ze hun land moeten verdedigen. Jan Franke, correspondent in Israël. Tieners die het land verdedigen, hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, het Israëlische leger recruteert op scholen eigenlijk aanstormend talent. Mensen die het heel goed doen in wiskunde, natuurkunde en affiniteit hebben met computers. ja. En stomen ze dan uh, van de zestiende tot de achttiende klaar om uiteindelijk door te stromen naar een uh, hele gerenommeerde eenheid uh, op het gebied van cyberwarfare, zoals dat heet, digitale oorlogsvoering. En dan uh, de premier Netanyahu die noemt het uh, een digitale Iron Drum. Iron IronDrome, dat is een, uh, een luchtafweergeschut systeem. Dus zij gaan online het land beschermen, zeg maar. Nou, dat doen ze eigenlijk al. Um, een tijdje geleden verscheen een rapport uh, van een Brusselse denktank. Dat was afgelopen zomer, waarin stond dat Israëlische sites, zowel van overheden als Israëlische bedrijven en instellingen, gemiddeld duizend keer per minuut worden aangevallen. Ja. Um, die oorlog speelt zich, uh, speelt zich dus al af, en Israël is, dat wordt vermoed, ook al uh, actief in het zelf uitvoeren van digitale aanvallen. Um, eerder dit jaar was er een groot verhaal over een, uh, een geavanceerd computervirus... dat in de Iraanse atoomcentrales was doorgedrongen. Ja. Daarbij werd heel nadrukkelijk de naam van Israël genoemd. Uh, hoewel ze dat natuurlijk zelf niet ontkennen of bevestigen. Ja. Die oorlog is eigenlijk al langer in volle gang. En Israël voorziet gewoon een groei in, uh, in de behoefte aan personeel... die en, hierin is gespecialiseerd. En, en, en daarom dus, uh, recruteer ze. Ja. En dus ja. trekken ze kindjes van 16 van school? Dat, dat is nogal wat. Nou, je moet je niet vergissen dat uh, het Israëlische leger eigenlijk al uh, heel uh, vroeg in het uh, leven van de mensen daar binnendringt, om het zo te zeggen. Uh, er zijn op uh, veel middelbare scholen ook al wel programma's uh, met extra lichamelijke activiteit voor mensen die eventueel een gevechtseenheid willen. Dus heel veel kinderen beginnen daar al vroeg na te denken over wat ze in het leven willen, in het leger willen doen. Dat ja, ja. is zo'n belangrijk instituut in dat land. En het lijkt me ook wel. Het is vast een, een, een, een opleiding waar veel geld tegenaan wordt gesmeten. Uh, als je een beetje het leger daar kent. Um, je hebt er vast daarna ook nog wel wat aan. Nou, ik uh, vermoed ook dat dit programma een groot succes zal worden. Want uh, de eenheid waar je dan uiteindelijk terecht zou komen in het Israëlische leger, als je het goed doet... Dat is uh, eenheid uh, 8200, heet die. De ja. Een speciale eenheid van de um, geheime dienst, van de intelligence uh, community. En um, het is eigenlijk algemeen bekend in Israël dat als mensen bij die eenheid hebben gezeten... ze ontzettend populair zijn op de arbeidsmarkt vanwege de hele specialistische kennis... ...en geavanceerde technologie waarmee ze in aanraking zijn gekomen. Even hier onze internetman aan tafel, Tim. Weet jij, heb je jij enig idee of dit in Nederland ook gebeurt? Defensie die... Uh... Uh, ongetwijfeld op andere schaal, denk ik. En niet met jongens van 16, maar ik weet wel dat volgens mij... ...in China hebben ze dit ook al gedaan. En uh, sowieso zijn natuurlijk in dat soort landen... ...heel erg actief met, met, uh, met internetoorlog. En geloof mij... Dit wordt een nieuwe manier van oorlog voeren. Want het is wat je net zegt, je kan elkaar als kerncentrales in. Het uh, de, de, de systeem van Defensie. Dus dit is wel. Ik vind het best wel heftig ook hoor. Dat ja. het zo. Uh, uh, ongegeneerd eigenlijk nu naar voren wordt gebracht. Maar we doen het ook gewoon op deze manier. Uh, omdat het echt wel een, een biggie is. Ja. Nou ja en, ze, en ik snap ook wel weer dat ze heel jong gaan zitten. Want dat zijn de, als je 16 bent, ja, dan weet je niet beter. Precies. Dan dat je hiermee met ja. opgegroeid. En dan liever iemand van 16 dan iemand van 50. Lijkt me in dit geval. Uh, ongetwijfeld. Ja. ja, Goedkoper ook, hè, qua uurverbelang. Dat ook. Goed, Jan Franke. Dus Israël leidt tieners op voor een cyberoorlog. Dank je wel. nog. Een oudje. Ja, lekker. Vind je ook. Ja, toch wel. De huh? politie, de do-do-do, de -do da-da-da. Du -du -du -du -da -da -da. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Grote problemen in Rusland, want daar is het een, een stuk moeilijker geworden... om aan een biertje te komen. Dit hoor je zo meteen van onze man Olaf Koens in Rusland. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today op Twitter. Ja, het jaar is nog maar net twee dagen oud. En wat hebben we alweer een, een, een mooi nieuws te pakken. De showbescheiding van het jaar, tenminste tot nu toe dan. Rafa en Sylvie van der Vaart gaan uit elkaar... Nou ja, de hele wereld stond op zijn kop. Lichtelijk overdreven, maar goed. In Nederland ging het er overal over, in Duitsland ging het erover. En ik praat erover met Tim De Wits, NOS-correspondent in Duitsland... en Rianne Meijer, showbiz-blogger op de site uh, glamoura.ma. dames en heren, zometeen hebben we het uh, um, in het tweede deel uitgebreid... over hoe de merken elkaar versterkt hebben. en Vooral dan Raf het merk Sylvie in de markt heeft gezet. Maar eerst even over de dag van vandaag. Um, Tim, jij, jij zit in Berlijn. Schets even hoe de Duitse media hebben uitgepakt. Ja, dit was natuurlijk echt groot. Uh, ja, Biels, de grote boulevardkrant hier in Duitsland, had dus de grote scoop uh, vanmorgen. Ze melden het gisteravond al via, via hun website. En uh, ja, ze wisten als enige media ook in Duitsland met de Van de Vaartjes te praten. Hè. Ze hadden uh, hun beide reacties zelf al op de scheiding. En ja, goed, alle media namen dat natuurlijk meteen over. Ik zag uh, krantenkoppen als Raphaël slaat het huwelijk kapot. <lacht> of heel groot, het is uit, uh, zag ik zelfs. Bij bijvoorbeeld Der Spiegel, wat toch echt wel een uh, kwaliteitsmedium is hier in Duitsland. Ja. En ja je merkt meteen dat alles rondom zo'n verhaal dan natuurlijk ook meteen nieuws is. Uh, Beeld publiceerde vandaag nog een foto van Sylvie op weg naar de sportschool... om wat afleiding te zoeken, schreven ze erbij. In het zwart. En ja, andere... Stemmig zwart. Ja, ook dat nog. Ja. En zonnebril ook Enorme nog. Enorme zonnebril. Ja. Ja, en, en meteen ook speculeren natuurlijk. Wat gaat er met het zoontje gebeuren? Hoe vaak krijgt Raphaël hem nog te zien? Kortom, ja, dit verhaal gaat nog echt wel even een paar dagen ja. door. Misschien wel weken door. En ja, wordt echt tot de bodem uitgemolken denk ik. Rianne, jij zei net nog tijdens de plaat... wat ik zo knap vind, is dat, dat zelfs in, in dat kleine beetje nieuws... eigenlijk dat van hun kan naar buiten komt... dat je meteen de regie van, van Sylvie ziet. Ja. ja, ze hebben eigenlijk... die klap was een foutje... Ik bedoel, dat is niet geregisseerd. Maar zij heeft eigenlijk door daarna meteen met de beeld te gaan praten... in plaats van wat veel bekende mensen zouden doen... een week lang te roepen, nee, het is niet waar, het is niet waar... heeft zij volledig de touwtjes weer in handen gekregen. Um... Ja, want ze, je zegt dat had ze ook kunnen doen... maar ze dacht, ja. de vlucht vooruit, ik kan maar beter... Nou ja, ik vermoed dat die scheiding moet al een tijdje gepland zijn. Want anders... Dat is uh, is dat er is niet niets... sinds die klap geweest? Nou nee, nee, er is niet één klap op oudejaarsavond... en je, je kondigt de volgende dag in de media nee. je scheiding aan. Ik denk dat de scheiding ook voor een bepaalde datum gepland stond. Maar dat uh, uh, Rafael nu van het plan heeft afgeweken... door haar een klap te verkopen en daarvoor nu volledig het boetekleed ook aan mag trekken. Dus er lag al een plan van dan en dan gaan we uit elkaar. Want zo ja. gaat dat bij, dat denk je wel, zo ja. gaat het bij Showbiz Koppels. Hij gooit eigenlijk roet in te eten. Ja. En nou, nou zet zij hem even goed, een goede hak eigenlijk. Doordat... Nou ja, en hij werkt er ook wel mee. Ik bedoel, ik weet niet waarom dat is. Dat... Zet zij hem een goede hak. Ik bedoel, hij slaat haar eerst, laten we wel zijn. Maar, ja. maar de sympathie ligt nu bij haar, heb ik het gevoel. Nou, maar wat opvallend is, is dat ik in, in Nederland... en ook op Twitter bijvoorbeeld vandaag... dat de sympathie nog steeds eigenlijk helemaal niet bij haar lag. En dat is eigenlijk altijd Sylvie de probleem geweest. En daar heeft zij altijd zo voor nodig gehad. Zij, zij heeft niet de empathie van In Nederland mensen. niet, maar in Duitsland wel, hè, Tim? Uh, ja, nee, Sylvie... Ik, de, maar... Dat is wel gek inderdaad, want Zeehoff is juist heel erg geroemd... en uh, heeft heel veel sympathie hier juist. Ze is natuurlijk, uh, nou ja, uh, regelmatig op televisie als presentatrice hier. Uh, ze scoort eigenlijk ontzettend met hoe ze overkomt ook, valt mij altijd op. Uh, voor het feit dat zij als Nederlandse zo goed Duits praat... met dat tikkeltje Nederlandse accent. Het is, ja, op, die, op een of andere manier wordt dat heel erg, uh, ja. uh, als heel erg sympa sympathisch ervaren. Weet je, ik zat me vandaag te bedenken... in het Nederlands praat ze een beetje ordinair. In het Duits hoor je dat niet. Misschien zit daar ook een verschil in, de, in dat mensen het leuk vinden. Well. Zo meteen hebben we het uitgebreid met jullie over nou vooral, uh, wat ze voor elkaars carrière hebben betekend. Blijf gezellig zitten. Eerst onze Tim. Het is woensdag. Dat betekent dat onze internetprofessor Tim Hofman aanschuift... om uh, ons op de hoogte te brengen van wat er zoal reilt en zeilt in de digitale wereld. Yes, ik zit er weer klaar voor hoor. Je hebt iets met uh, um, uh, um, taxichauffeurs die geld kunnen verdienen door een appje. Ja, nou, um, het is een party scanner. Um, en hij is van Riverda, een groot bedrijf, uh, internationaal bedrijf gevestigd in Amsterdam. Ik moet even voorstellen dat als wij natuurlijk uitgaan... en we hebben een borreltje te veel, we kunnen niet meer rijden en we hebben geen fiets... dan uh, lopen we naar buiten van een feestje, bedden we een taxi en dan wachten we daarop. Nou, wat hebben zij nu? Zij hebben een scanner en daardoor kunnen eigenlijk um, taxichauffeurs zien... waar de feestjes of de borrels zijn. Um, dus um, um, stel, ik noem maar wat hoor, uh, gewoon een voorbeeld. Je bent op een nieuwjaars, uh, oudejaarsreceptie. Je hebt toevallig net je vrouw een klap verkocht en je denkt, ik moet hier weg... Ik loop boos naar buiten, huilend, iedereen in paniek uh, en ik bel even een taxi. Hoeft niet meer, die taxi staat er dus al dankzij die app. Zij kunnen dus um, uh, zien waar de feestjes zijn en, en wachten. En, de, en dat weten ze, die informatie, doordat ze op mijn Facebook zitten te kijken en jouw Facebook. En Rianne de Facebook. Ja, nou, het is, zij, zij, wat zij doen is, uh, is, uh, is uh, openbare informatie eigenlijk um, um, checken. En ik heb even gebeld met uh, Dan Fennessy. En dat is een Australiër die voor het bedrijf werkt in Amsterdam. Dus het is ook in het Engels. En hij legt me heel even uit uh, hoe ze daar nou aankomen. In, uh, in some cases we know the ending times of uh, events. If we take it from uh, Facebook or other sites like Meetup... we actually know the specific ending time of an event... In other cases, it's based on just activity on um, things like Twitter and Foursquare and uh, what people are also mentioning on Twitter. Oké, okay, dus ze kijken naar wat er op Twitter gebeurt, Facebook, ja. Foursquare? Uh, ja, dat soort social media, ze kijken naar de begin- en de eindtijd. Uh, en wat belangrijk is um, um, om hierbij te melden, is dat het wel over publieke gegevens gaat. Dus als ik een feestje geef en ik, ik, ik nodig honderd man uit en dat is een, een besloten feestje, wat niet iedereen kan zien, dan kunnen zij dat ook niet zien. Dus het is niet zo dat zij in het al zijn jouw gegevens kunnen. Ja, en, nee. ja. Misschien komt het nog, weet ik ook niet, als ze een goede deal met Facebook of Twitter sluiten. Maar voor nu ze kunnen dus uh, privacy-technisch geen rare dingen. Nee. Um, maar dan is het natuurlijk de vraag... Um, ik, sowieso zit ik een beetje te denken... ik weet niet of ik dat nou wel zo heel prettig vind. Want jij zegt misschien in de toekomst mm -hmm. kan dat wel. Maar zij kunnen toch in principe... als ik gewoon een besloten feestje aanmaak op Facebook... dan mogen zij toch nooit... Nee, maar dat kunnen, het... kunnen zij nu niet zien. Maar als nee. jij een publiekfeest geeft... Ja, dus nee, bijvoorbeeld, dan... Een goed voorbeeld zou zijn uh, Mert... Die, die dat feestje in Haren gaf. Ja. Uh, die had per ongeluk uh, een publiekfeestje gegeven. Alles misgegaan. Daar stonden Wat, daar nu 600 taxis. Er hadden daar 600, <laughs> minstens 600 taxis <laughs> ja. gestaan. Ja, en daar bleven er dan 400 van over... omdat er 200 uitgebrand waren. Maar ze hadden er gestaan. <laughs> ja. Maar ze gebruiken dus informatie, die taxichauffeurs... die op Facebook ja. en op Twitter gedeeld wordt met elkaar. En kennelijk uh, wordt dat allemaal verzameld door die app. Uh, maar dan krijg je natuurlijk dat er straks in één keer... 80 taxi's voor een feestje staan terwijl er maar 10 nodig zijn. Nou, Willemijn, goede vraag. Had ik zelf ook bedacht. Heb ik ook eventjes gevraagd aan Dan Fennessy, de Australier. Let op. In de app zal ik de heatmap met de hotspots waar mensen zijn, maar ik zal ook de andere taxi-drivers zien. De app laat ook de andere chauffeurs zien, evenals de hotspots. Kortom ze kunnen dus van elkaar zien, eigenlijk, dat zegt hij, uh, wie waar is, en daarom uh, kunnen ze zelf ook uitmaken of het rendabel is, uh, of, of ze daarheen gaan. Dus het is niet zo uh, dat inderdaad dat er een feestje is, uh, en dat er dan opeens 400 taxis staan. Ze kunnen heel goed elkaar scannen. Ja. Wie is waar? Ga ik daar ook een Ja of nee? Is het niet heel handig dat, als wij die app ook hebben, want dan weet ik dus ook wel alle feestjes ja, zijn. Ja, dat dacht ik dus ook. Het zou fucking handig zijn, als wij dezelfde app gewoon hebben, ja. uh, um, omdat wij dan ook kunnen zien waar de, waar de netwerkborrels en de feestjes en waar het bier gedronken wordt, uh, heb ik ook gevraagd. Uh, en Dan die zei uh, nee, dit is alleen voor taxichauffeurs. Jammer. Misschien dat het een leuke idee is voor app-ontwikkelaars als jullie luisteren. Maak zo'n app, zodat we altijd kunnen zien waar de feestjes zijn. Maar voor nu, wij kunnen deze app dus eigenlijk uh, niet gebruiken. Nee. Werkt die ook, weet je dat? Nou, we, we hebben even gebeld met de en, en um, Want het is uh, alleen in, in Nederland. Nou, alleen, in, alleen in Amsterdam op ik, dit moment. Alleen nu in Amsterdam is, is, is, een, is een testcase gedaan. Um, en en uh, dat gaan ze in grotere steden in Nederland ook nog doen. Dat gaan ze internationaal doen. Het is een internationaal bedrijf. Um, um, of het goed werkt. Daar hadden ze nog niet echt een heel beduidend antwoord op. Omdat ze dat eigenlijk nog niet uh, getest hadden met elkaar. Of uh, goed besproken hadden met elkaar. Ja. Maar wat ik wel weet is dat er... Uh, dat ik, ik denk als expert dat het veel uh, om het lijf gaat hebben. Ik denk dat het goed kan werken. En als het gaat werken dan wordt het niet alleen Amsterdam. Maar uh, veel meer steden in Nederland. En uiteindelijk willen ze Uit, naar buiten. Ja, buitenland. Het is ook een internationaal uh, bedrijf. Dus zij willen gewoon uh, ik denk wereldwijd uh, scoren. Als ik een taxi niet te duur zou vinden, zou ik het best wel handig vinden. Ja. Wat jij, Rianne? Ik ga daarom ook nooit met de taxi. Nee, nee zijn... oh, veel, oh, veel mijn slaags, ik ga ik, bijna alles <laughs> met de ik taxi. Op, ja, echt waar. <laughs> en dat Helemaal is het goed. verschil tussen radio en televisie. <laughs> ja. ik zit Holland. Naar Rusland dan, daar is het vanaf nu wat moeilijker om bier te kopen. Um, heel leuk met die feestjes, maar daar koop je bier op straat. Tenminste, voor, tot voor kort. Zogenoemde bierstalletjes. Maar sinds de jaarwisseling mag dat niet meer... Onze exit-Hollander in Rusland. Een uh, erkend groot verbruiker van pils is Olaf Koens. Olaf, goedenavond. <laughs> Dan valt er reuze mee, Willem. Goedenavond. <laughs> nou, Olaf. Of luistert je moeder weer? <laughs> ja, precies. Goed. Uh, ik begrijp, in Rusland werd bier voorheen als een soort limonade gezien, maar dat is nu afgelopen. Ja, ik, voor, voor ik drinken natuurlijk het liefst sterke drank. En dan natuurlijk het liefst wodka. Ja, en bier was altijd iets, ja, een beetje... Ja, dat is, uh, bier is een soort frisdrank waarmee je wodka wegspoelt. <laughs> nou, uh, het is dus ook nooit echt gekwalificeerd geweest als alcohol. Hè? Uh, alcohol mag al sinds een behoorlijke bo tijd niet uh, na bepaalde tijdstippen verkocht worden. Niet aan minderjarigen, dat soort dingen. Nou, omdat bier geen alcohol was, maar letterlijk in, in juridische zin gewoon frisdrank... Ja, kon je dat echt overal kopen. En dat gebeurt dan ook, hè? Uh, Bier wow. kon je gewoon kopen. Op, op het station, op, bij een kioskje, op het strand. Uh, maar zitten, naar de zitten weg. jouw Russische vrienden die, die kopen: s ochtends, Ik koop een koffie, zij kopen een biertje? Is dat zo? <laughs> nee, nee, even een biertje in je tanden poetsen. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Alleen, ja, het is meer, ja, mensen die op vakantie zijn en zo. Kijk, Russen, um, uh, wanneer ze er zin in hebben, drinken ze heel veel bier. Maar dat is alleen wanneer ze er zin in hebben. En kijk, ja, gewone mensen als jij en ik, ja, die, die staan natuurlijk niet op met een biertje zoals vroeg. Maar goed, het is dus wel uh, nogal wijd en uh, uh, verbreid, het, uh, het verbruik. Maar ik begrijp, er zijn er speciale biertentjes, maar dat mag dus nu niet meer. Nee, dat mag niet meer. Dus die kioskjes waar ik het eerder over had... of eigenlijk die plekken waar je overal bier kunt kopen... Uh, uh, omdat het nogmaals dus nog niet is gekwalificeerd als een, uh, als een sterke drank, zeg maar. Of als een echte drank. Ja, uh, uh, nu dus wel, dus dat mag niet meer. Dus je kan niet zomaar uh, overal 24 uur per dag bier meer kopen. Maar waar, en koop, heb ik het waar over... koop je dan je bier? Uh, nou, dan koop je, je bier waar je dus ook je wodka koopt, dus in de supermarkt... maar alleen tussen negen uur s ochtends en negen uur s avonds geloof ik. He? En bijvoorbeeld in de slijterij. Ja, ja, ja. Want na negenen, dan mag je überhaupt geen drank kopen in Rusland. Nee, en na negen mag je op dit moment geen sterke drank meer kopen. En het wordt nu waarschijnlijk ook zo. Maar die, die, die regels, die verschillen van provincie tot provincie... maar het wordt nu waarschijnlijk in Moskou ook zo... dat je dus na negen uur geen bier meer mag kopen in supermarkten. Ik zie Tim echt wit wegtrekken. Ja, waarom? Want, want waar, waarom maken ze daar nu opeens een punt van dan... in de, in de grote Russische zuipcultuur, zeg maar? Nou ja, precies vanwege die grote Russische zuipcultuur. Okay. Hè? <laughs> <laughs> ja, je niet dat, dat, dat, dat alcoholverslaving in Rusland echt een ontzettend ja. groot probleem is. Omdat er jaarlijks uh, honderdduizenden mensen aan komen Aha. te overlijden. Dus dat moet, op een of andere manier moeten ze daar iets doen. Ja, je moet ergens beginnen. Uh, wodka mag al niet meer 24 uur per dag verkocht worden. Nu ook maar bier. Bier is niet langer een gewone versnapering, maar hoort uh, tot de alcoholische dranken. Dat hebben ze uitgevonden in Rusland. Dankjewel, Alf Koens. Graag gedaan. Michael Bublé, met Everything. You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far.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 What do you think?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 In april 2011 werd Foley samen met twee anderen ook al eens ontvoerd, toen in Libië. De kans is groot dat het Pakistanse meisje Malala voorgoed in Groot-Brittannië blijft wonen. Haar vader heeft een diplomatieke functie gekregen in Birmingham, waar Malala herstelt in een ziekenhuis. Het meisje van 15 werd in oktober vorig jaar door de Taliban in Pakistan door haar hoofd geschoten toen ze op weg was naar school. Uit het feit dat de vader van Malala een contract voor drie jaar heeft gekregen is af te leiden dat het gezin in Groot-Brittannië kan blijven. En de drie mannen die zijn aangehouden wegens betrokkenheid bij een brand in een intercity tussen Utrecht en Amsterdam, zijn 22 en 23 jaar. De brand brak vanmiddag uit door onbekende oorzaak. Omdat er een knal is gehoord, onderzoekt de politie of de drie in de trein vuurwerk hebben afgestoken. Het treinverkeer op het traject heeft vanmiddag een aantal uren stilgelegen. Het rijdt nu weer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Zometeen praat ik verder met Rianne en met Tim over het showbiznieuws van het jaar. Maar dan vooral over hoe Sylvie eh, Raf heeft gebruikt. Nou ja, dat klinkt ook weer zo onaardig. Hoe ze Raf heeft ingezet voor haar carrière. En vooral hoe zij waanzinnig de regie in eigen hand heeft. Want dat doet ze toch bijzonder knap, moet ik zeggen. Of niet, Rianne? Ja, het is, het is een slimme vrouw. Nou, dat, dat blijkt. Dat uh, gaat zometeen blijken in ieder geval. Meepraten op Twitter kan natuurlijk via hashtag BNN Today. Of Facebook, facebook.com slash BNN Today. Kinderen dan eerst. Kinderen van 16 en 17 mogen sinds 1 januari geen alcohol meer drinken. Alcohol is niet goed voor het puberbrein en dus is de alcoholgrens verhoogd van 16 naar 18 jaar. Wat vinden onze 16 en 17-jarigen er eigenlijk zelf van? Nou, Wij vroegen het aan Sanne, Amber, Marleen en Myrthe. Ja, ik vind het eigenlijk een heel goed uh, initiatief. Ten eerste omdat uh, alcohol nogal schadelijk is voor uh, kinderen. En je zit natuurlijk in je groeiproces met je hersens en al die dingen... Het eigenlijk alleen maar positief is dat het naar de 18 is verschoven. Alleen denk ik persoonlijk dat het niet heel erg nuttig is. Um, ik vind het zelf een uh, nutteloze maatregel. Um, ik deel met Sanne wel de mening um, dat het beter gecontroleerd moet worden. Maar aangezien dat nu niet het geval is, zou dat ook niet maak, uh, uitmaken als het uh, naar 18 wordt verplaatst. Ja, ik vind het een beetje onzin. Want de meeste dingen die er gebeuren met alcohol, zijn meestal de 14, 15 jaar, omdat ze toch wel. Dat het dan nog stoer is om te drinken. En ja, naarmate hij het testament. dan is het normaal om te mogen drinken. en. is het niet meer stoer om te zeggen van. Uh, nou, ik ben helemaal zat geweest en zo. Nou, ik denk dat er uh, heel veel jongeren. dan niet in een café gaan drinken. maar juist ergens bij iemand thuis. En dan juist heel veel, omdat er dan geen toezicht op is. Zo'n mensen die dan in de kroeg wat drinken. dat gaat meestal niet fout. Terwijl als je dan thuis ergens bij iemand uh, zit. Dan drinken ze toch meestal wel te veel en dan gaat het dan sneller fout. Ja, praten kunnen ze wel, deze 16 en 17-jarige dames. <laughs> maar heel erg enthousiast over de maatregelen zijn ze dus niet. Maar drinken meer en Marleen zelf eigenlijk wel eens een biertje? Ja, wel eens, maar niet iedere week het standaard op zaterdagavond helemaal lam. Ik ben niet zelf iemand die heel vaak uitgaat. Dus voor mij zelf zou ik niet, zou ik niet veel verschil maken. Maar het is, ja, ik vind het wel... Uh, jammer als het niet meer zou kunnen. Want op sommige momenten hoort het er ook gewoon bij. Gewoon gezellig met je vrienden. En al is het maar een biertje, dan kan het ook niet meer. Kortom, een biertje op zijn tijd moet kunnen. Ook als je 16 of 17 bent. Nou, Amber die zegt dat deze nieuwe alcoholgrens daar totaal geen verandering in gaat brengen. Veel ouders die ik ken... Uh, die zien er ook niet echt gevaar in als een kind uh, zo nu nam, uh, een paar wijntjes of, of iets anders op 14 jaar met zijn ouders meedrinkt. Dus ik denk dat het ook vooral vanuit uh, de opvoeding en voorlichting, dat daar initiatieven in moeten worden genomen. Want de voorlichtingen die wij hebben gehad, die waren uh, dusdanig niet uh, goed. Het wordt eigenlijk wordt verteld wat iedereen al weet. Ja, de, het is niet goed, je kan ziek worden en nee, je kan dronken worden. Maar ja, dat weet iedereen wel, zelfs, dat roken kanker kan veroorzaken. Ja, die boodschap komt dus niet aan, net zoals de nieuwe wet. Want Marleen van 17 die maakt zich totaal niet druk over of ze in het vervolg haar biertje nog wel kan drinken. Nee, want ja, er zijn nou ook 15-jarigen die er ook niet echt druk maken omdat ze geen alcohol mogen, omdat ze toch wel kunnen drinken. Jeugdige baldadigheid in het hoofd van de 16- en 17-jarigen. Verandert dus helemaal niks met de verhoging van de alcoholleeftijd. Tim, die kijkt hier van ja, dat had ik ook wel gedacht. Exact zoals zij het zei. Op zich vind ik het een goed initiatief, maar gaat natuurlijk weer geen fuck uithalen. Want iedereen drinkt toch wel. Ja, Je maar komt... ja, in onze tijd was het 16, ik begon ook mijn 14e. Dus, ja. En hoe kwam jij aan drank? Ik had al heel vroeg een hele grote snor. <laughs> heb je nog steeds. Ja, Toch? Oké, toch? Ging jij het gewoon zelf halen of, of ging je het, vroeg je het gewoon aan vrienden ja, die, die ouder waren? Ik was vrij lang al vroeg en, en dat soort dingen. En anders uh, deden jullie toch ook vroeg regen aan ah, ja. vrienden die wat ouder waren? Of, uh, of zoiets? Daar heeft nooit de... iemand om een legitimatie nee, gevraagd. Ik kwam met nee. twaalfde gewoon de melkweg binnen, hoor. Maar ook Daar de werd het kroeg... helemaal niet moeilijk over gezien. Ja, heb je twaalf al? Ja, de zelf. eerste keer dat ik me naar mijn idee werd gevraagd was ik negentien, geloof ik. Toen was ze zeven jaar te laat. Ja, nee, ja, ja, ik kan me dat niet zo goed herinneren... maar in de kroeg uh, schonken ze volgens mij ook gewoon. Toen ik 15 was, ging ik denk voor het de eerst naar de kroeg. Ja. Ik kreeg gewoon een biertje. Ja, ik, heb, ik, heb, ik zat in een hele kleine stamkroeg en ik heb daar drie keer, soms geintjes, mijn e verjaardag gevierd. <laughs> nee, nee, echt waar. <laughs> Goed, maar je, vindt, je zegt wel, het is, het is wel een goed initiatief. Het is op zich goed dat de leeftijd nu uh, naar, naar 16 is. Ja, het, het heel, is echt heel conservatief, maar het is, het is natuurlijk gewoon niet zo goed voor je. En, en, uh, en uh, we willen het er ook verder niet meer over hebben. Want dat past niet bij mijn image als rock roll. Maar jij zegt... vindt het gewoon zo, zo goed als signaal. Ja, Dat ik het eigenlijk ik niet vind, kan, ik maar vind vind gaat het gaat niet uitmaken. Mis nou, ik nee. heb hier vaak die Nico van der Lely van de, de alcoholpoli in Delft in de uitzending gehad. En die zegt: Het is echt idioot dat het niet al lang naar 18 ja. is. Want je, je hersenen groeien sowieso, geloof ik, door tot je 1, 2, 23ste. Maar juist die jaren tussen 16 en 18 zijn echt heel belangrijk. En maar het probleem zit er natuurlijk vooral in, in het feit dat ouders niet ja. inzien... dat een biertje niet per se kan als ja, je 14 dit, bent. Ja, maar dit is toch ondersteunend? Waarom zou, je, waarom zou je het niet doen? Nou, een biertje... Kan dan denk ik nog wel, maar, maar, maar in de mate waarin natuurlijk. En dat deed, nou ja, ik weet niet, dat deed ik vroeger zelf ook. Het slaat eigenlijk nergens meer op. En kijk, je kan er nog best wel oké okay uitkomen. <laughs> Als Tim social Hoffman. media expert bij BNN Today. Blijf lekker drinken, jongens. Oh, dat mag ik niet zeggen. Sorry, sorry, sorry, sorry. <laughs> heb ik niet gezegd. While I'm drinking Jack all alone in my local bar And we don't know how, how How we got into this mad situation Only doing things out of frustration Trying to make it work but man these times are hard She needs me now but I can't seem to find the time I got a new job now on the unemployment line And we don't know how How we got into this mess Is a God's test Someone help us Cause we're doing our best Trying to make it work And man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking old cheap bottles of wine Sit talking up all night Saying things we haven't for a while a oh, why, yeah We're smiling but we're close to tears Even after all we just now got the feeling that we're meeting for the first time And we both know how How we're gonna make it work when it hurts When you pick yourself up, you get kicked to the dirt I'm Trying to make it work, man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking on cheap bottles of so wine Sit talking up all night Now I got the feeling that we're meeting for the first time. up all night, saying things we haven't for a while, we're smiling but we're close to tears, even after all those years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Scripts for the first time. Radio 1. BNN Today. Rafaël en Sylvie. Sylvie en Rafaël. Wereldnieuws in Nederland en Duitsland dan. Ze zijn uit elkaar. Wij vragen ons af... Wat heeft Rafaël voor Sylvie betekend in haar carrière en vice versa? Hier in de studio showbiz-columnist Rianne Meijer. Um, je hebt de... Uh, Glossy voor je, Grazia. Daar heeft Sylvia van der Vaart elke maand een column in. Elke week. Elke week. Hij ja. is net uit. Ja. Um, dat is wel curieus, want ja, wat blijkt daaruit? Nou ja, daar blijkt uit dat, dat ze, als ze hem zelf heeft geschreven... dat ze dat ruim van tevoren heeft gedaan. Want de column gaat over het geweldige knaljaar wat ze heeft gehad. Hij en heet het, ook knaljaar, uh, he? ja, ja. <laughs> ja, wat achteraf wat pijnlijk is. En het oud en nieuw feest wat ze hebben gevierd uh, met hun vrienden... en wat zo geweldig fantastisch is verlopen. Ah, ah, wat vallen ze nou door de man, zeg. Ja, ja. lendig. Er uh, gaan wel verhalen dat ze dit echt niet zelf schrijft, hè? Nee, nee. het lijkt me ook stug... Ik zou het knap vinden. Dan heeft ze heel veel talenten. Dat heeft ze ook. Maar op dit ja. vlak nee, denk je niet. Nee. Maar goed, wat hier mooi natuurlijk uit blijkt, is dat ze een prachtig uh, plaatje neerzet van een gezellig feest. En een fantastisch samen zijn ja. in hun penthouse. Maar op Oudejaarsavond zelf ook nog. Hè, er zijn nog een foto van haar uh, met Rafael en uh, mevrouw Bolaroes... dat ze zo'n geweldig feestje hadden. Ja. En dat moet uh, vlak, of in ieder geval een, een paar uur nou, voor... niet na de klap geweest zijn, maar... Het... <laughs> voor de klap ja. zijn geweest, ja. Dus jij zegt, uh, het geplande, dat blijkt hieruit. Of de, de regie die zij in handen heeft. Ja, maar dat, ja, dat, dat blijkt uit, uit heel veel dingen. Ik bedoel... Toen party van de zomer al kwam met het verhaal dat dat, dat huwelijk op knappen zou staan. Riepen zij heel hard, uh, rechtszaak, rechtszaak, niks van waar. Ja, die rechtszaak is er nooit gekomen. Ja, je kunt je afvragen waarom dat is nou. geweest. Even, even terug naar het begin. Um, ja. um, hoe hebben ze elkaar ontmoet, Sylvie en Rafa? Nou ja, het verhaal gaat al heel lang dat zij uh, Sylvie die destijds... Uh, Min of meer aan het begin van de carrière stond, eerst bij Fox Kids had gepresenteerd uh, toen naar TMF en MTV ging. Ja. En met uh, Touria Hout samenwoonde, die toen eigenlijk nog niemand was. Dat was uh, dus een actrice ook toch? Ja, of... zoiets. Ik, volgens mij weet niemand echt wat zij nou deed. Maar in ieder geval gingen zij samen volgens het verhaal de feestjes af in Hilversum om een rijke, beroemde man te scoren. Nou ja, dat is er allebei gelukt. Touria is naar Amerika verhuisd en met een redelijk succesvolle soapster getrouwd. En Sylvie uh, sloeg Rafael aan de haak. Ja, met het oog op, dat is handig, want dan kan ik dan, later daar dan, nog wel eens gebruik van maken. Dan later internationale ja. carrière. Tim, uh, freelance correspondent onder andere voor de NOS, Tim de Wit. Jij zit in Duitsland, in Berlijn. Um, is dit verhaal bekend in Duitsland? Nee, ik denk het niet. Dit is ook helemaal niet het beeld wat van haar bestaat. Iemand die inderdaad heel erg gericht en geregisseerd alles voor zichzelf weet te regelen. Ze wordt hier juist heel erg als de zelfstandige vrouw gezien. Iemand die echt carrière heeft. Ze is niet die afhankelijke standaard spelersvrouw. Nee, maar ze is niet die standaard spelersvrouw die je natuurlijk naast veel voetballers ziet. En wat je bijvoorbeeld in Duitsland ziet is dat ze heel erg geroemd wordt... door de manier waarop ze met haar borstkanker is omgegaan... Jaar geleden, uh, dat ze zich ook liet zien toen het uh, slecht met haar ging, bijvoorbeeld. Dat wekte enorm veel sympathie in Duitsland, dat ze zich kwetsbaar op durfde te stellen. En ja, dus ze heeft er heel erg het imago van uh, de down-to-earth vrouw, juist, die heel goed met die glamour-rol omgaat ja. waar ze in zit. En ja, ze werd bijvoorbeeld laatst nog uitgeroepen tot de meest populaire inwooster uh, van Hamburg. En ja, maar je kan er echt een beetje zien als ze... voor de meest irritante Duitsers, toch? Ja, klopt. Oké. Okay. Maar, t, ik bedoel, ja. nee, maar dat, is, dat is natuurlijk altijd met sterren. Je hebt natuurlijk altijd twee kanten ja. zo'n verhaal. Maar het is dus helemaal niet zo dat heel Duitsland zo'n negatief beeld van haar nee, heeft. Helemaal hoe hoe kan zelfs. het dat in Duitsland dat niet is en hier in Nederland wel, Rianne? Nou ja, ik denk omdat. Uh, zij heeft zich in Duitsland natuurlijk ook wel min of meer opnieuw uitgevonden. Uh, plus, wat zij. Los van hoe zij aan die carrière in Duitsland heeft gekomen. Dat heeft ze natuurlijk zelf wel heel knap gedaan. Ze, ze ging daar naartoe. Ze. Uh, scoorde uh, uh, klusjes op televisie. Sprak al vrij snel veel beter Duits dan een Rudy Karel bijvoorbeeld. Ja, daar win je wel de sympathie mee. Want wat, uh, schet even wat voor carrière zij heeft. Want we, wat, wat doet ze eigenlijk allemaal? Ze zat in de jury voor van alles? Uh, en voor wat? Das Supertalent, daar ja. is ze mee gestopt. Want volgens mij wordt er nog gezocht naar een, een nieuwe show. Nou ja, ze, ze uh, staat ingeschreven bij twee modellenbureaus. Ze schrijft een column in de... Gracia's heeft een aantal campagnes voor de Hunkenmuller gedaan. Ze heeft vlak voor het EK, wat wel weer een mooi voorbeeld is van die manier waarop zij alles handen regisseert, werd zij het gezicht van plaknagels. Uh, de dag voor het EK heeft ze daar een persconferentie over gegeven, uh, waarin ze vertelt dat ze. Negen oranje nagels en één met een Duits vlaggetje zou doen, omdat allebei de volken haar hart hebben gewonnen. Ja, ja, ja. Maar in hoeverre, dat is dan de vraag, in hoeverre. Want dit, dit, ik hoor gewoon een hele. Het heeft het gewoon heel goed gedaan. Het is gewoon een hele slimme zakentante. tante. In hoeverre heeft ze, heeft ze Rafael hierbij nodig gehad? Nou, ze heeft Rafael wel nodig gehad om sowieso ooit een voet aan de grond te krijgen in dat buitenland. Uh, ze kon natuurlijk met hem mooi mee toen hij die transfer kreeg naar Hamburg. Waar zij meteen ook gebruik van maakte door een uh, redelijk goede knorreclame op te nemen. Waarin ze ook haar eigen imago van shoppend voetbalvrouwtje op de hak nam. Ja, ja die ja. weet ik nog wel. Ja, ja, ja, dat was natuurlijk hartstikke slim. En bovendien, wat ik eerder al zei. De sympathie die waar het altijd een beetje aan heeft ontbroken in Nederland. Die eigenlijk pas... En nog steeds vrij weinig, vind ik, is gekomen rondom die hele borstkanker. Ja, die sympathie van die zogenaamd warme gezinsvrouw... daar had ze toch echt een gezin voor nodig? Precies. Dus oké, okay, dus jij zegt, ze heeft expres dat, dat sprookjeshuwelijk... want ze twitterde heel veel over, als je nu haar twitter ja. bekijkt. Allemaal foto's van gezellig, Ja, en gezellig, en allemaal pizza, en... geposeerde foto's, hè, waarin ja. zij... Van, van top tot maar is top. Al maar is, is, is dat allemaal strategie om maar um, nou ja. um, een mooi sprookjeshuwelijk neer te zetten? Dat, dat geloof ik niet. nou niet. Toch... Nou, ik hoop het niet, maar mijn speelt is nog wel zo positief dat ik toch mag hopen dat ze op enig moment ook wel een soort van gevoelens voor AFL van de vaart heeft gehad. Maar ja, of dat, uh, of dat de laatste jaren, of dat het al die jaren het sprookjeshuwelijk is geweest. Uh, wat maar de, zij maar denk jij, denk ik niet. Als je haar tweets leest en als je haar columns leest in Gracia, in, ik heb het een beetje teruggebladerd. Ja. Hele alle, fantastische verhalen over haar leven, over haar feestjes. Is dat ook allemaal neergezet, denk je, met het, met het beeld van. als ik maar een mooi plaatje van mezelf neerzet, kan ik daar commercieel ook nog wat aan verdienen? Nou, dat denk ik wel. Want nu kan je bijvoorbeeld aan de column van deze week. en ook aan de column van vorige week, die over de kerstdagen ging. Ja, kan je wel redelijk concluderen dat ze gewoon zat te jokken. Ik bedoel, ze schreef vorige week met de kerst zat zij in Dubai met haar zoon. En Rafael uh, kon niet mee, want die moest trainen. Ja, op het moment dat zij dan schrijft... maar we skypen en, en, en whatsappen de hele dag met elkaar... omdat we elkaar niet kunnen missen. Dan denk ja, maar dan vind ik het wel een beetje gek... dat jullie een week later verklaren dat jullie uit elkaar gaan... omdat de liefde al tijden over is. Ja, waar... waar wat hebben jullie dan over, over de scheidingspapieren? Ik word hier echt een beetje misselijk van. Ik meen het. Ja, ik vind onze echt... Tim in de studio, zo. Oh, nee, Tim. maar kom op. die vrouw is een soort grap nu eigenlijk. Het is gewoon een hulsel wat ze verzonnen heeft. Eh, ah, ja, het is niet voor niets, Tim de Wit in Berlijn. Ze... Ehm, ja, hoor jij dit allemaal aan en denk je: waar hebben jullie het over? Zo, zo ziet Duitsland haar echt niet en ik ook niet. Nou, nee, nee, kijk natuurlijk wat, uh, wat Rianne allemaal schetst. Dat, uh, de, ja, nou, nu ik, dat, ik, ik hoor ook veel dingen voor het eerst, moet ik zeggen hoor. Maar nee, ik heb niet. Uh, in Duitsland is er gewoon uh, ja, wat ik eigenlijk net al een beetje schetste. En uh, tuurlijk wat je net ook zei, ze is inderdaad... Je hebt natuurlijk ook zo'n prijs voor de meest irritante Duitsers. Want ze is namelijk zoveel op tv. Ze is ook in heel veel reclames. Bijvoorbeeld voor Philips is ze nu weer het gezicht. En inderdaad voor Hunkemuller weer. Dus je komt daar echt overal in Duitsland tegen. Maar ja, bijvoorbeeld ik, als ik met Duitsers praat. Ze beginnen bijna standaard over. Goh, ja, en leuk hè, hoe die Sylvie van het Vaartent die je toch op televisie doet. Ik, ja, ik bedoel, ik vraag er niet op. Mensen beginnen er een soort uit zichzelf over. Dus dat vind ik toch wel opmerkelijk. Ja. En als we het nu ook eens even um, omdraaien... wat heeft zij uh, voor zijn carrière betekend? Of is dat heel weinig? Nou ja, kijk, ook die sympathie, ja, die straalt toch ook wel een beetje op hem af. En, en Van de Vaart, Rafael Van de Vaart, is ook gewoon... Dat is, ze noemen dat hè, in Duits. Dus iemand die echt met beide benen op de grond is blijven staan. Ze vinden het heel bijzonder dat Rafael natuurlijk iemand is... die in een uh, woonwagenkamp is opgegroeid in Nederland bijvoorbeeld. Dat komt hier altijd weer terug in de media. Hij is ook heel erg uh, uh, sympathiek naar de media toe. Hij staat ook heel makkelijk journalisten hier te woord. Uh, toevallig ben ik in uh, oktober nog bij hem geweest in Hamburg... Uh, om een reportage te maken over het feit dat hij weer terug was... en wat dat betekende voor... De club en voor de stad en zo. En mm -hmm. ja, ja, ik merk kijk, het feit dat uh, Sylvie dus in Duitsland populair is gebleven. de afgelopen jaren. Terwijl hij dus eerst naar Madrid is gegaan. Nog even naar Londen is gegaan ja. om te voetballen. Uh, daar, ja, dat, dat wekte bij iedereen hier ook wel de vraag. van zal hij nog een keer terugkomen? Dus in die zin is het voor zijn carrière ook wel goed geweest. Want kijk bijvoorbeeld naar de tijd dat hij bij Real Madrid voetbalde. Toen zat hij met, ineens met heel veel sterren. En zat hij een beetje weg te pieteren op de reservebank. Terwijl hij nu in Hamburg wordt hij echt weer, uh, is hij echt binnengehaald, weer binnengehaald als de verlosser. Want sinds hij hier weer is. Gaat het alleen maar beter met Hamburg. En, uh, maar ja, hoe, hoe zal het onmisbaar. nu met hem gaan? Want nu uh, is hij de man die met, met de wapperende handjes. Ja, de, nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik moet zeggen dat me dat wel op zich wel opviel... dat hij daardoor daar niet heel erg uh, op is aangepakt... is aangeschreven in de media tot nu toe. Hè, degene die geslagen heeft. Ik, ik zag bijvoorbeeld reacties op die artikelen... dat iemand zei... ja, goed, tussen kerst en oud en nieuw... lopen de spanningen in elke familie nou eenmaal een beetje op. <lacht> Mo daar, moet, daar moet ik toch wel om lachen. Dat het blijkbaar Duitsers zijn die dat dus denken. Ja. En ja, vooral in Hamburg... vooral de voetbalfans in Hamburg... die vragen zich heel erg af van... oh god, uh, wat betekent het nu voor de voetballer van de vaart? Hè? Gaat hij straks... met met al deze emoties weer het veld op. En uh, gaat de, de comeback van onze club nu in de weg zitten... dat uh, onze sterspeler uh, allerlei uh, scheidingssoores aan zijn hoofd heeft. Dus ja. dat is nou ja, iets wat vooral de voetbalfans bezig zijn. Nou ja, hij zit De komende tien dagen zit hij gelukkig voor hem... denk ik, in Dubai, in trainingskamp. Uh, dus ja, hij heeft uh, denk ik in elk geval voorlopig... even geen last van alle Duitse persen op zijn nek. Maar geeft hij hierop? Want ik krijg dus de indruk... Sylvie is hier super bezig met de buitenwereld. Wat gaan we ermee doen? Een merk behouden. En volgens mij Raffel van der Vaart... Ja, die vindt het kut dat het zo loopt met zijn vrouw... Heb ik die, en heeft voor de rest nog gewoon een beetje zijn bierpens en voetbalt. Dat of of geeft die man hier überhaupt om? Weet heel iemand dit? Waar? <laughs> maar waar geeft hij om jou? Nou, hij om, geeft, om dat media ding. Om zijn image. Om het hele, hele nou, merken. Nou, nou, nou, nou, niet heel erg heb ik het idee. Ik bedoel, hij heeft er natuurlijk wat andere Tim net ook zei... voordeel van gehad, uh, doordat hij uh, weer als grote ster terug naar Duitsland hm. kon. Maar voor bijvoorbeeld een scheidingszaak... is dit verhaal niet heel erg handig. En bijvoorbeeld. Uh, hoe vaak hij zijn zoon straks nog gaat zien, is dit ook niet per se die heel klap, erg bedoel handig. Je? Ja. Even tot slot heel kort, Rihanna, wat betekent het voor haar carrière? Denk je? Um, nou, die gaat in de, Ik denk dat ze in Duitsland uh, gewoon uh, recht zo die gaat en in Nederland zie ik, vind ik het opvallend dat er niet het idee heb... Dat, uh, dat ze daar nu ook hiermee niet heel veel sympathie heeft gewonnen. Nee hè? Er wordt een beetje, ik bedoel ja, je, mag, je mag nooit slaan. Maar er wordt in het geval van... Sylvie hoorde ik toch meer leedvermaak dan medeleven vandaag. Zullen we een wetje leggen over Jo en Wes? Over Jo en Wes? Ja. Want dat gaat ook fout. Pasen. Leren ja. woorden. Ja, ik schat Sylvie wat in, hoger in dan Jo. Dat kan je toch niet zo zeggen? Ja, dat kan ik ja, wel, wel zeggen. Je binnen mij, wat zeg je nu? Ja, dat denk ik. Het zijn dezelfde, maar ik denk dat het juist de moderne voetbalvrouwen zijn, hè? Ik vind het stiekem maar aan de voor de Sophie. I don't want be a full time lover Cause expectation leads to frustrations and i don't we we'll things we me Fantastisch. Ze was hier nog een tijdje geleden, kort geleden, live in de studio. Dit komt van de Blaad. Coco Jones, Golden Cage. Radio 1, Willemijn Veenhoven. De rijksten van de today. wereld, de rijkste van de wereld, die hebben een goed 2012 achter de rug. In totaal uh, werden de multimiljardairs het afgelopen jaar namelijk 241 miljard rijker. En kwam hun gezamenlijke vermogen op maar liefst. 1900 miljard. Dus hoezo crisis? Adjunct hoofdredacteur van de Quote, Paul van Riezen. De zaken gaan dus goed. Geen, ja. uh, geen crisis dus in miljardair een land. Ja, ik kun wel zeggen, gemiddeld zijn ze 2 miljard de neus rijker geworden. Uh, moet ik er wel bij vertellen dat we hier praten over dollars... Uh, ah, als je het vertaalt naar dan euro's, het 1900, mee mee. <laughs> ja, oh. 1900 miljard dollar, dat is een 19 met 11 nullen, eventjes voor jouw begrip, ja. is slechts 1350 miljard euro, dus uh, ah. het valt allemaal wel mee hoor. Nou, we hebben het over. Car Carlos Slim, dat is een eigena de eigenaar van zo'n beetje alles wat Mexicaans is, dat is nog steeds de aller-allerrijkste man ter wereld, hè? Ja, daar uh, kunnen we voorlopig niet aan dippen, dik 75 miljard uh, dollar. Uh, dus dat is een, een aardig resultaat. Afgelopen ja. jaar, ik weet niet wat jij verdiend hebt, maar hij heeft 13,4 mm. miljard uh, dollar verdiend. Even voor je idee, alleen al op de laatste dag, dus 31-12. Ik was vrij, ik weet niet of jij uh, hebt gewerkt, maar hij uh, was in ieder geval niet vrij. Althans, hij heeft 554 miljoen dollar verdiend op één dag. Ik bedoel, ik doe hem niet na. Waarmee dan? Nou ja, zoals je al zei, hij heeft ongeveer alles in Mexico. Uh, hij is heel erg groot in telecom. Uh, hij is het in Nederland een beetje bekend geworden, omdat hij afgelopen jaar een belang nam in KPN. Ja. Uh, maar goed vastgoed hotels, so, ja, noem het allemaal maar op, uh, hij heeft het. Uh, hij staat net voor um, Bill Gates. Wie is uh, de grootste stijger van het jaar? Uh, de grootste stijger dat is uh, uh, Amancia Ortego, een uh, Spanjaard. En hij heeft een bedrijf dat heette Initex, dat zegt ons verder niks, uh, maar een van zijn dochters uh, zal ons wel wat zeggen. Dat is namelijk Zara van de Kleertjes. Ah. En uh, hij heeft de afgelopen jaar 22,2 miljard dollar verdiend. Uh, dus dat is uh, ja, ook best aardig als je het omrekent naar uh, uren. Onder andere uh, aan de Zara, of dat is nog apart? Ja, vooral aan de Zara, aan de Zara. en wat andere, andere kledingwinkels. En hij verdiende, als je het omrekent, 2 miljoen dollar per uur. Dus ook, ook de uren dat hij sliep. En uh, dat hij gewoon... Uh, nou, ja, ik was laatst de in een Zara en toen wou ik een tasje kopen. En toen stond ik in de rij en toen was het 70,50 euro. Toen zei ik tegen het meisje, volgens mij klopt het niet. want mij moet 17,50 zijn. Ze zei, nee, ik denk dat dat van leer is. Nou, mag ik hopen. Ja. Uh, dat heb ik ja. natuurlijk niet gekocht. Dus ah, aan ja, mij verdienen ze geen cent. De ah, die arme Amantio. <laughs> hij kan het goed gebruiken. Nee. Dat hoort een soort H&M te zijn, maar het stiekem is het allemaal veel duurder. Maar goed, um, gaat het nou alleen maar goed met al die extreme rijker... of zijn er ook wel mensen die het met ietsje minder moesten doen? Nou, ze hebben de top 100 gemaakt. Bij Bloomberg doen ze dat. Uh, 16 mensen zijn armer geworden. En dan uh, ja, praat je ook wel gelijk over grote bedragen. Uh, de grootste daler is bijvoorbeeld een man achter Facebook, Mark Zuckerberg. Uh, en die heeft maar liefst uh, 5,2 miljard dollar verloren in een jaar tijd. Uh, Houdt er overigens nog steeds een dikke twaalf over, hoor. Dus je hoeft er niet echt per se medelijden mee te hebben. Maar het is toch een aardig verlies. En dat komt door de, de beursgang van Facebook, neem ah, ik aan. Precies, ja. Dat ja. is natuurlijk allemaal hopeloos ja. uh, gelopen. Dus uh, dat heeft hem veel geld Heeft Even tot slot, hoe zit het met de, de Nederlandse Rijken? Met, uh, in de top 100 wel geteld nul. Dus dat gaat niet zo heel erg goed. Dus uh, ze moeten nog flink hun best doen wat beter te verdienen. De, de, de rijkste Nederlander is uh, Charlene Heineken, ik heb al heel moet eigenlijk zeggen. Ja. Nou, die komt bij lachen na niet in aanmerking van plaats in die lijst. Dus, uh, nee, hard doorwerken zou ik zeggen. Hard doorwerken, en voor de rest van die miljardairs was het dus best wel een goed jaar. Dankjewel, Paul van Riezen. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Als eerste schoeneman Floris van Bommel. Hey Willemijn, de nieuwjaarswensen vlogen me weer om de oren vandaag. Gezondheid, liefde, geluk, goede zaken. Er was één iemand die wenste me een melig 2013 toe. Moppetoppers, mijn Ron Brandsteder, dat was melig. Dat wens je iemand toch niet toe? Hoe is het? Melig 2013. Ja, jij ook een uh, lacherig 2013. En pornoster Bobby Eden. Hoi Willemijn, deze keer geen goede voornemens. Die gaan bij mij toch maar het ene jaar in en het andere jaar eruit. We gaan gewoon lekker leven. Ik wens iedereen een mooi, succesvol, maar vooral gezond 2013. Gelukkig nieuwjaar. En als laatste GroenLinks'er Jesse Klaver. Goedenavond, Willemijn. Jeetje, wat was het een heerlijke tijd de afgelopen dagen. Kerst, oud en nieuw. Het is zo mooi dat vrienden, familie, iedereen die het eigenlijk altijd heel erg druk heeft, dan tijd voor elkaar maakt. Dus ik heb heerlijk gegeten, gedronken, ik ben helemaal klaar voor het nieuwe jaar. En ik wens jou en al je luisteraars een fantastisch en gezond en geregend en liefdevol 2013. Nou, Rianne en Tim, daar kunnen jullie dit mee doen. Dankjewel. <laughs> Top. Dankjewel. Rianne, dankjewel Rianne Meijer, Tim de Wit, all the way from Berlijn, dankjewel. En onze internetprofessor Tim Hofman in de studio. Dank, allen. Graag gedaan. Dit was hem weer, Been Today zometeen de Radio 1 Audiotrip en is dus een zoektocht naar de geluiden uit iemands leven. En deze keer gaat het over schrijfster Rita Bayens. <totipedatio> Raketrugzakken, vliegende auto's up. en teletransportmachines. By the up party. Het futurisme van vroeger. Waar is het gebleven? All hands. Radio 1 gaat op zoek naar de slimme en mooie toekomstplannen van uitvinders, kunstenaars en visionairs. Luister naar De Avond van 2033, zaterdagavond van kwart over zes tot elf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.